Welvaart, naar oorlogvoering. Militair Keynesianisme. Wat de geldigheid van dit vermeende gevaar ook is, de kans is gecreëerd voor de Europese militaire en geheime diensten om de inzet te verhogen en op te roepen tot een einde aan het zogenaamde vredesdividend dat begon na de val van de gevreesde Sovjet-Unie, en nu te beginnen met het herbewapeningsproces. Kaya Kallas, hoofd van het EU-buitenlandsbeleid, schetste het EU-buitenlandsbeleid zoals zij dat zag. Als we samen niet genoeg druk op Moskou kunnen uitoefenen, hoe kunnen we dan beweren dat we China kunnen verslaan? De oorlogszucht heeft in Europa aan kookpunt bereikt. Het begon allemaal toen de VS onder Trump besloten dat het niet de moeite waard was om te betalen voor de militaire bescherming van Europese hoofdsteden tegen potentiële vijanden. Trump wil voorkomen dat de VS het grootste deel van de NAVO-financiering betaalt en militaire macht levert en hij wil een einde maken aan het conflict tussen Oekraïne en Rusland, zodat hij de imperialistische strategie van de VS kan concentreren op het westelijk halfgrond en de stille oceaan, met als doel de economische opkomst van China te beteugelen en te verzwakken. Trumps strategie heeft de Europese heersende elites in paniek gebracht. Ze maken zich plotseling zorgen dat Oekraïne zal verliezen van de Russische strijdkrachten en dat Poetin binnenkort aan de grens met Duitsland zal staan of, zoals de Britse premier Keir Starmer en een voormalig hoofd van de MI5-beiden beweren, in de Britse straten. Martin Wolf, de liberale Keynesianse economische guru van de Financial Times, lanceerde. Er worden verschillende argumenten aangevoerd voor de herbewapening van het Europese kapitalisme. Bronnen: Maddox Directeur van Chatham House, de Denktank voor Internationale Betrekkingen die voornamelijk de visie van de Britse Militaire Staat vertegenwoordigt, gaf het startschot met de bewering dat uitgaven aan defensie het allergrootste publieke voordeel zijn, omdat ze noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de democratie tegen autoritaire krachten. Maar er moet een prijs betaald worden voor het verdedigen van de democratie, het VK moet mogelijk meer lenen om de defensieuitgaven te betalen die het zo dringend nodig heeft. In het komende jaar en daarna zullen politici zich moeten schrap zetten om geld terug te vorderen door te bezuinigen op ziekteuitkeringen, pensioenen en gezondheidszorg. Ze vervolgde: als het decennia heeft geduurd om deze uitgaven op te bouwen, kan het decennia duren om ze terug te draaien, dus Groot-Brittannië moet ermee aan de slag. Starmer zal binnenkort een datum moeten noemen waarop het VK 2,5% van het BBP aan militaire uitgaven zal besteden en er gaat al een koor dat beweert dat dit cijfer hoger moet zijn. Uiteindelijk zullen politici de kiezers moeten overtuigen om een deel van hun uitkeringen op te geven om defensie te bekostigen. Hoe betalen we dit? Als de defensieuitgaven permanent hoger moeten zijn, moeten de belastingen stijgen, tenzij de overheid voldoende bezuinigingen kan vinden, wat twijfelachtig is. Maar maak je geen zorgen, uitgaven aan tanks, troepen en raketten zijn juist gunstig voor een economie, zegt Wolf. Het Verenigd Koninkrijk kan ook realistisch gezien economisch rendement verwachten op zijn defensie-investeringen. Historisch gezien zijn oorlogen de moeder van innovatie geweest. Hij noemt vervolgens de prachtige voorbeelden van de winst die Israël en Oekraïne met hun oorlogen hebben behaald, Israëls start-up-economie begon in het leger. De Oekraïners hebben nu een revolutie teweeggebracht in de drone-oorlogvoering. Hij noemt de menselijke kosten die gepaard gaan met innovatie door oorlog niet. Wolf vervolgt, het cruciale punt is echter dat de noodzaak om aanzienlijk meer aan defensie uit te geven, moet worden gezien als meer dan alleen een noodzaak en ook als meer dan alleen een kostenpost, hoewel beide waar zijn. Als het op de juiste manier wordt gedaan, is het ook een economische kans. Oorlog is dus de uitweg uit economische stagnatie. In, de defensieuitgaven zullen aanzienlijk moeten stijgen. Merk op dat ze in de jaren 70 en 80 5% van het Britse BBP bedroegen, of meer. Op de lange termijn hoeven ze misschien niet zo hoog te zijn, het moderne Rusland is niet de Sovjet-Unie. Toch moeten ze tijdens de opbouw misschien wel zo hoog zijn, vooral als de VS zich terugtrekken. Hoe dan ook, de verzorging zoals we die kennen moet enigszins terugtrekken, niet genoeg om hem niet langer zo te noemen, maar genoeg om pijn te doen, Ganesh, de ware conservatief, ziet herbewapening als een kans voor het kapitaal om de noodzakelijke bezuinigingen op de sociale zekerheid en publieke diensten door te voeren. Bezuinigingen zijn makkelijker te verkopen in naam van defensie dan in naam van een. Ja, klopt, de winsten voor werkende mensen in de Gouden Eeuw waren een uitzondering op de normen het kapitalisme, vreemde historische omstandigheden. Maar nu zouden de pensioen en zorglasten al zwaar genoeg zijn voor de werkende bevolking om te dragen, zelfs voor de huidige defensiecrisis. Overheden zullen zuiniger moeten zijn met oude. Of, als dat ondenkbaar is gezien hun stemgewicht, zal de strop moeten vallen op productievere uitgavenposten. Wolf roept dat Groot-Brittannië door moet zetten, als de VS niet langer een voorstander en verdediger van de liberale democratie is, is Europa de enige kracht die potentieel sterk genoeg is om de leemte te vullen. Willen Europeanen slagen in deze zware taak, dan moeten ze beginnen met het veiligstellen van hun thuisland. Hun vermogen om dat te doen zal op zijn beurt afhangen van middelen, tijd, wilskracht en cohesie. Europa kan zijn defensieuitgaven ongetwijfeld aanzienlijk verhogen. Wolf betoogde dat we de geroemde Europese waarden van persoonlijke vrijheid en liberale democratie moeten verdedigen. Dat zal economisch kostbaar en zelfs gevaarlijk zijn, maar noodzakelijk, omdat Europa bijna overal een vijfde kolonne heeft. Hij concludeerde, als Europa zich niet snel mobiliseert ter verdediging van zichzelf, zou de liberale democratie wel eens volledig kunnen stranden. Vandaag voelt het een beetje als de jaren dertig. Helaas lijken de VS deze keer aan de verkeerde kant te staan. Punt. Progressief conservatief, F.T. columnist Janan Ganesh verwoordde het ronduit, Europa moet zijn verzorgingstaat inkrimpen om een oorlogstaat te bouwen. Er is geen manier om het continent te verdedigen zonder bezuinigingen op de sociale uitgaven. Hij maakte duidelijk dat de winst die werkende mensen na de Tweede Wereldoorlog boekten, maar in de afgelopen 40 jaar geleidelijk werden uitgehold, nu volledig te niet gedaan moet worden. De missie is nu om de levens van Europa te verdedigen. Hoe kan een beter bewapend continent gefinancierd worden, als het niet door een kleinere verzorgingsstaat is? De gouden eeuw van de naoorlogse verzorgingsstaat is niet langer mogelijk. Iedereen onder de 80 die zijn leven in Europa heeft doorgebracht, kan worden vergeven dat hij een gigantische, r verzorging staat als de natuurlijke gang van zaken beschouwt. In werkelijkheid was het het product van vreemde historische omstandigheden, die in de tweede helft van de 20e eeuw heersten en nu niet meer bestaan. Als we de ethiek van de wapenproductie even buiten beschouwing laten, die sommige investeerders afschrikt, is er genoeg positiefs te melden over Defensie als industriële strategie, al dus een CEO. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft een Rearm Europe plan voorgesteld dat tot toen heeft tot 800 miljard euro te mobiliseren om een enorme verhoging van de defensieuitgaven te financieren. We bevinden ons in een tijdperk van herbewapening en Europa is klaar om zijn defensieuitgaven enorm te verhogen, zowel om te reageren op de urgentie op korte termijn om te handelen en Oekraïne te steunen, maar ook om tegemoet te komen aan de noodzaak op lange termijn om meer verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen Europese veiligheid, zei ze. Onder een noodontsnappingsclausule zal de Europese Commissie oproepen tot hogere uitgaven aan wapens, zelfs als dit de bestaande begrotingsregels overtreedt. Ongebruikte COVID-fondsen: 90 miljard euro en meer leningen via een nieuw instrument zullen volgen, om 150 miljard euro aan leningen te verstrekken aan lidstaten om gezamenlijke defensie-investeringen te financieren in pan-Europese capaciteiten, waaronder lucht- en raketverdediging, artilleriesystemen, raketten en munitie, drones en antidronesystemen. Von der Leyen beweerde dat als EU-landen hun defensieuitgaven gemiddeld met 1,5% van het BBP zouden verhogen, er de komende vier jaar 650 miljard euro vrij zou kunnen komen. Maar er zou geen extra geld zijn voor investeringen, infrastructuurprojecten of openbare diensten, omdat Europa zijn middelen moet inzetten voor oorlogsvoorbereiding. Tegelijkertijd, zoals de FT het stelde, de Britse regering maakt een snelle transitie van groen naar slagschipgrijs door defensie centraal te stellen in haar benadering van technologie en productie. Starmer kondigde een verhoging van de defensieuitgaven aan tot 2,5% van het BBP in 2027 en de ambitie om 3% te bereiken in de jaren 2030. De Britse minister van Financiën, Rachel Reves, die de uitgaven aan kinderbijslag winteruitkeringen voor ouderen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gestaag heeft verlaagd, kondigde aan dat het nieuwe National Wealth Fund van de Labour-regering zou worden gewijzigd om te kunnen investeren in defensie. Britse wapenfabrikanten staan op scherp. De Poolse premier Donald Tusk ging nog een stap verder met de oorlogszucht. Hij zei dat Polen moet streven naar de modernste mogelijkheden, ook op het gebied van kernwapens en moderne onconventionele wapens. Kunnen we aannemen dat onconventioneel chemische wapens betekende? Tusk, ik zeg dit met volle verantwoordelijkheid, het is niet voldoende om conventionele wapens te kopen, de meest traditionele. Een algemeen begrip van efficiëntie. Toch is dat niet het doel van defensie, en politici moeten hier op hameren. Het doel is overleven. Dus het zogenaamde liberale kapitalisme moet overleven en dat betekent dat de levensstandaard van de allerarmsten moet worden verlaagd en er geld moet worden uitgegeven aan oorlogsvoering. Van verzorgingsstaat naar oorlogstaat. Bijna overal in Europa klinkt dan ook de roep om meer defensieuitgaven en herbewapening. In Duitsland heeft de aankomend bondskanselier van de nieuwe coalitieregering, Friedrich Merz, een wet door het Duitse parlement geloodst om een einde te maken aan de zogenaamde begrotingsrem, die het voor Duitse regeringen illegaal maakte om boven een strikte limiet te lenen of schulden te maken om overheidsuitgaven te bekostigen. Maar nu hebben de militaire tekorten voorrang boven alles, de enige begroting zonder limiet. De doelstelling voor defensieuitgaven zal de tekorten die beschikbaar zijn voor klimaatbeheersing en broodnodige infrastructuur in de schaduw stellen. De jaarlijkse overheidsuitgaven als gevolg van het nieuwe Duitse begrotingspakket zullen groter zijn dan de uitgavenhoos die ontstond door het Marshallplan na de oorlog en door de Duitse hereniging begin jaren negentig. Machine Translate by Google. Maar het bewijs voor deze theorie van de naoorlogse bloei ontbreekt. De militaire uitgaven van de Britse overheid daalden van meer dan 12% van het BBP in 1952 tot ongeveer 7% in 1960 en daalden in de jaren 60 tot ongeveer 5% aan het einde van het decennium. Toch presteerde de Britse economie beter dan ooit sindsdien. In alle ontwikkelde kapitalistische landen vormden de defensieuitgaven eind jaren 60 een aanzienlijk kleiner deel van de totale productie dan begin jaren 50. Dat brengt me bij de economische argumenten voor militaire uitgaven. Kunnen militaire uitgaven een economie die in een depressie zit, zoals een groot deel van Europa sinds het einde van de grote recessie in 2009, een impuls geven? Sommige Keynesianen denken van wel. De Duitse wapenfabrikant Rheinmetall zegt dat de stilgelegde fabriek van Volkswagen in Osnabrück een goede kandidaat zou kunnen zijn voor omschakeling naar militaire productie. Keynesian's econoom Matthew Klein co-auteur met Michael Petters van Treedwars Klaas Wars, begroette dit nieuws, Duitsland bouwt al Ik moedig ze aan om nog veel meer tanks te bouwen. De theorie van het militaire keynesianisme heeft een geschiedenis. Een variant hiervan was het concept van de permanente wapen-economie, dat door sommige Marxisten werd aangehangen om te verklaren waarom de grote economieën na het einde van de Tweede Wereldoorlog niet in een depressie terechtkwamen, maar in plaats daarvan een lange bloeiperiode met slechts milde recessies, die duurde tot de internationale crisis van 1974 tot 1975. Deze gouden eeuw kon volgens hen alleen worden verklaard door permanente militaire uitgaven om de totale vraag op peil te houden en volledige werkgelegenheid te behouden. Keynes had ongelijk. Het doet er wel degelijk toe. Keynesianisme pleit voor het graven van gaten en het opvullen ervan om banen te creëren. Militair Keynesianisme pleit voor het graven van gaten en het vullen ervan met lijken om banen te creëren. Als het er niet toe doet hoe banen worden gecreëerd, waarom verhogen we dan niet drastisch de tabaksproductie en bevorderen we de verslaving om banen te creëren? Momenteel zouden de meeste mensen hier tegen zijn, omdat het direct schadelijk is voor de gezondheid. Het maken van wapens, conventioneel en onconventioneel, is ook direct schadelijk. En er zijn tal van andere maatschappelijk nuttige producten en diensten die banen en lonen voor werknemers zouden kunnen opleveren, zoals scholen en huizen. De naoorlogse bloei was niet het gevolg van Keynesianse overheidsuitgaven aan wapens, maar wordt verklaard door de hoge naoorlogse winstgevendheid op het geïnvesteerde kapitaal van de grote economieën. Het was eerder andersom. Omdat de grote economieën relatief snel groeiden en de winstgevendheid hoog was, konden overheden het zich veroorloven om militaire uitgaven te blijven doen als onderdeel van hun geopolitieke koude oorlog om de Sovjet-Unie destijds de belangrijkste vijand van het imperialisme te verzwakken en te verpletteren van 10,2% van het BBP in 1952-53 op het hoogtepunt van de Koreaanse oorlog, tot slechts 6,5% in 1967. Toch bleef de economische groei vrijwel tot in de jaren 60 en begin jaren 70 op peil. Het militaire Keynesianisme is bovenal in strijd met de belangen van de werkende mensen en de mensheid. Zijn we voor het maken van wapens om mensen te doden en zo banen te creëren? Dit argument... Vaak aangevoerd door sommige vakbondsleiders, stelt geld boven levens. Kien zei ooit, de overheid zou mensen moeten betalen om gaten in de grond te graven en ze vervolgens weer dicht te gooien. Mensen antwoorden dan, dat is stom, waarom betalen we mensen niet om wegen en scholen te bouwen? Kien's antwoordde dan, prima, betaal ze maar om scholen te bouwen. Het punt is dat het niet uitmaakt wat ze doen, zolang de overheid maar banen creëert. In het grotere geheel kunnen wapenuitgaven niet doorslaggevend zijn voor de gezondheid van de kapitalistische economie. Aan de andere kant kan een totale oorlog het kapitalisme wel uit een depressie en recessie helpen. Het is een belangrijk argument van de marxistische economie, althans in mijn versie, dat kapitalistische economieën zich alleen duurzaam kunnen herstellen als de gemiddelde winstgevendheid van de productieve sectoren van de economie aanzienlijk stijgt. En daarvoor is voldoende waardevernietiging van doodkapitaal, vroegere accumulatie, nodig, dat niet langer rendabel is om in te zetten. Dezelfde. De Britse minister van Defensie, John Healy, hield onlangs vol dat het verhogen van het wapenbudget onze defensie-industrie de motor van de economische groei in dit land zou maken. Goed nieuws. Helaas voor Healy schat de branche-vereniging van de Britse wapenindustrie, Ats, dat het Verenigd Koninkrijk ongeveer 55.000 banen in de wapenexport heeft en nog eens 115.000 bij het ministerie van Defensie. Zelfs als je die laatste meerekent, is dat slechts 0,5% van de Britse beroepsbevolking, zie de briefing Arms to Renewables van Kaat voor meer informatie. Zelfs in de VS is de verhouding veel lager. Er is een theoretische vraag die vaak ter discussie staat in de marxistische politieke economie, of de productie van wapenswaarde genereert in een kapitalistische economie. Het antwoord is ja, voor wapenproducenten. De wapenleveranciers leveren goederen, wapens, die door de overheid worden betaald. De arbeid die ze produceert, genereert daarom waarde en meerwaarde. Maar op het niveau van de gehele economie is wapenproductie onproductief voor toekomstige waarde, net zoals luxegoederen voor louter kapitalistische consumptie tot welzijn. Wapenproductie en luxegoederen komen niet terug in het volgende productieproces, nog als productiemiddel, nog als bestaansmiddel voor de arbeidersklasse. Hoewel wapenproductie meerwaarde genereert voor de wapenkapitalisten, is het niet reproductief en bedreigt het dus de reproductie van kapitaal. Dus als de toename van de totale productie van meerwaarde in een economie vertraagt en de winstgevendheid van productief kapitaal begint te dalen, dan kan het verminderen van de beschikbare meerwaarde voor productieve investeringen ten behoeve van militaire uitgaven de gezondheid van het kapitalistische accumulatieproces schaden. De grote depressie van de jaren 30 in de Amerikaanse economie duurde zo lang omdat de winstgevendheid zich in dat decennium niet herstelde. In 1938 bedroeg de winstvoet van Amerikaanse bedrijven nog steeds minder dan de helft van die van 1929. De winstgevendheid trok pas aan toen de oorlogseconomie op gang kwam, vanaf 1940. De uitkomst hangt af van het effect op de winstgevendheid van kapitaal. De militaire sector heeft over het algemeen een hogere organische kapitaalsamenstelling dan gemiddeld in een economie, omdat deze geavanceerde technologieën integreert. De wapensector zou dus de gemiddelde winstvoet drukken. Aan de andere kant, als dit door de staat geïnde belastingen, of bezuinigingen op civiele uitgaven, om de wapenproductie te bekostigen hoog zijn, kan de rijkdom die anders naar arbeid zou gaan, worden verdeeld over kapitaal en zo bijdragen aan de beschikbare meerwaarde. Militaire uitgaven kunnen een licht positief effect hebben op de winstvoeten in wapenexporterende landen, maar niet in wapenimporterende landen. In het laatste geval worden de uitgaven voor het leger afgetrokken van de beschikbare winst voor productieve investeringen. De staatssector nam bijna alle investeringen over, omdat de middelen, waarde, werden aangewend voor de productie van wapens en andere veiligheidsmaatregelen in een volle oorlogseconomie. Het was dus niet militair keynesianisme dat de Amerikaanse economie uit de grote depressie haalde zoals sommige keynesianen graag denken. Het herstel van de Amerikaanse economie na de Grote Depressie begon pas toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. De investeringen namen pas vanaf 1941, Pearl Harbor, toen en bereikten, als percentage van het BBP, meer dan het dubbele van het niveau van 1940. Hoe kwam dat? Nou, het was niet het gevolg van een toename van de investeringen door de private sector. Wat er gebeurde, was een enorme stijging van de overheidsinvesteringen en uitgaven. In 1940 lagen de investeringen van de particuliere sector nog steeds onder het niveau van 1929 en daalden ze tijdens de oorlog zelfs nog verder. 2025. Bron, TNX Recession wordt press Michael Roberts. Laat Keynes het samenvatten, het is, zo lijkt het. Politiek onmogelijk voor een kapitalistische democratie om uitgaven te organiseren op de schaal die nodig is om de grote experimenten uit te voeren die mijn gelijk zouden bewijzen behalve in oorlogse omstandigheden, uit de Nieuwe Republiek, geciteerd uit B. Guggen Mokarge die legde uit, waarom bracht de oorlog in de periode 1940 tot 1945 zo'n sprong in de winstgevendheid teweeg? De noemer van het tarief steeg niet alleen niet maar daalde zelfs omdat de fysieke afschrijving van de productiemiddelen groter was dan de nieuwe investeringen. Tegelijkertijd verdween de werkloosheid praktisch. De dalende werkloosheid maakte hogere lonen mogelijk. Maar hogere lonen drukten de winstgevendheid niet. Sterker nog, de omschakeling van civiele naar militaire industrieën verminderde het aanbod van civiele goederen. Hogere lonen en de beperkte productie van consumptiegoederen betekenden dat de koopkracht van arbeid sterk moest worden ingeperkt om inflatie te voorkomen. Dit werd bereikt door de eerste algemene inkomstenbelasting in te voeren, consumentenuitgaven te ontmoedigen, consumentenkrediet werd verboden, en consumentenbesparingen te stimuleren, voornamelijk door te investeren in oorlogsobligaties. Daardoor werd arbeid gedwongen de besteding van een aanzienlijk deel van de lonen uit te stellen. Tegelijkertijd nam de uitbuitingsgraad van arbeid toe. In wezen was de oorlogsinspanningen door arbeid gefinancierde massaproductie van vernietigingsmiddelen. Maar zijn verhoogde overheidsinvesteringen en consumptie niet een vorm van Keynesiaanse stimulering, maar dan op een hoger niveau? Nou, nee. Het verschil wordt duidelijk in de aanhoudende daling van de consumptie. De oorlogseconomie werd betaald door de mogelijkheden voor arbeiders om hun inkomsten uit hun oorlogsbanen te besteden te beperken. Er was sprake van gedwongen sparen door de aankoop van oorlogsobligaties, randonering en verhoogde belastingen om de oorlog te bekostigen. Overheidsinvesteringen betekenden de sturing en planning van de productie door middel van overheidsdecreten. De oorlogseconomie stimuleerde de private sector niet, maar verving de vrije markt en kapitalistische investeringen voor winst. Consumptie herstelde de economische groei niet zoals keine en zij die de oorzaak van de crisis in onderconsumptie zien, zouden verwachten, in plaats daarvan was er sprake van investeringen in voornamelijk massavernietigingswapens. De oorlog maakte een definitief einde aan de depressie. De Amerikaanse industrie werd door de oorlog nieuw leven ingeblazen en veel sectoren waren gericht op defensieproductie, bijvoorbeeld de lucht- en ruimtevaart en elektronica, of er volledig afhankelijk van, kernenergie. De snelle wetenschappelijke en technologische veranderingen van de oorlog zetten zich voort en versterkten de trends die tijdens de grote depressie waren ingezet omdat de oorlog elke grote economie ter wereld, behalve de VS, zwaar beschadigde, verwierf het Amerikaanse kapitalisme na 1945 economische en politieke hegemonie. Rens Havel, tijdschrift voor hedendaagse geschiedenis 1999 vol 34, 3, bladzijde 377-364.